Zien. Ik word nagedankt de mannen en kabats van tien. Ik heb mijn hele eigen zit, vanuit het niets gebaat. Dat is over dingen die ik, ik jou nog wil vertellen. Ik ben een voor jou.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 We hebben hem wel vaker gedraaid hier. Het nieuwe van de opposite. het Treintje Oosterhuis. Nou, hij is al wel weer oud hoor, Rudy. Hij is langzaam, want wordt de steeds aan. <laughs> maar hij is nog nieuw, een nieuw brief aan jou. En hij is mooi. En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You hier op CFM. Aflevering 17 alweer. En uh, ja, we zijn er al... Weet je dat heel zeker? Ja, ik heb geteld met mijn vingertjes zo. En een streepje. Oh ja, de muur. Of, oh ja, vorige week was ik er niet bij, hè? Nee, het is aflevering 18. Ik, ik ben, kijk, hier zitten streepjes op de muur achter me. Tjoo. En ja, het is 18, sorry. Aflevering 18 van Entertainment View. Hartelijk welkom. En uh, ja, er gaat weer hoop gebeuren. Want we hebben niemand minder dan... Edcilia Rombly. In de uitzending. En daar zijn we heel erg trots op. Ja, Heeft zeker. u een vraag, dan kan u bellen naar 023-573-1969. Nogmaals, 023 573 9, 6, 9. En dan krijgt u mij een telefoon. En dan kan u een vraag ook stellen live in de uitzending aan at uh, Atsilia Romoli. Ja, nou ik wil het eigenlijk over, uh, om te beginnen even over X-Factor hebben. Ja, want uh, uh, het is best wel een entertainmentweekje. Dus we hebben Koningendag gehad, we hebben ja. X-Factor gehad. Ook nog even over hebben straks. Interessant voor Koningendag, maar ook in Amsterdam natuurlijk. Wat vond je ervan? Heb je teruggekeken? Of teruggeluisterd? Ik factor Goeien? moet ik nog uh, terugkijken, maar ik heb wel al gehoord wie eruit is. En uh, ja. <tie> ja. Ja, ik, heb, ik, ik vond me altijd heel erg arrogant. Ik, het gaat hier uh, over Sumera, hè? Ja. Wist je dat Sumera de, de tune van Goede Tijden Slechte oh, Tijd heeft ingezongen? ik dacht iemand anders. Nee, Sumera vond ik wel heel goed. Voor het Sumera? Ja, Sumera heette het toch? Er zijn twee namen die heel erg op elkaar heel, lijken. Ja. Ik ga het even meteen opzoeken. Goede voorbereiding geval... dit, hè? <laughs> ja, ja, jij zegt het tegen me, hè. Ja. En ik, ik heb zitten draaien, dus samen heb ik geen toch kunnen kijken. Ik heb teruggekeken. Nou, we gaan nu even opzoeken. Ja, we gaan natuurlijk even opzoeken. Maar x Jaap. ja, uh, ja ik, ik, vind, ik vind Jaap gewoon heel erg goed. Nou, ik vind dat Jaap uh, sowieso moet winnen. Want hij, ik vind hem ook meer uitstraling hebben dan bijvoorbeeld uh, Donnie. Even ja. kijken hoor. Heet ze, ze eet toch Sumera of is het die andere? Ja, sorry. Eh, Sarina! Sarina, sorry hoor. Maar wij, ik ben er thuis ook steeds worden. Sarina is eruit. Niet Sumera, dat is dat arrogante meisje, zeg ik net. Ja, ze komt, nou, Sarina, ze komt uit het buitenland, Die, uh, die hè? heeft in de intro inderdaad van Goede Tijden in... Uh, Ingezongen. En ja. Uh, ja, dat was altijd wel uh, heel erg. Uh, ik vind het een leuke. Uh, goede tijd, tune. Vroeger vond ik wat oudbolliger. En toen ging zij het in En toen was het leuk. Ik vind het wel onterecht dat ze eruit is. Ja, zij is heel erg goed. Zij van, is echt van, goed. Een, van een ster van uh, Coverband uh, dus, wil ze graag een eigen lied uh, genoemd. Wie weet, wordt het er wel gegund. En uh, ja, nu hebben we er natuurlijk uh, niemand minder over dan de Bad Boys: Danny en uh, Sumera dan. Ja, Sumera. En Sineke. Oh nee, Maiken. <laughs> <laughs> en um, Daniele Oh natuurlijk. wat is zij knap En we hebben Kelvin Die stond gisteren ook in de sing hè. En natuurlijk de enige echte Jaap. Jaap En uh, ja We hebben zo meteen het serie Romley nou. Nu ik sector hebben we besproken En natuurlijk gisteren was het Koningendag. Hoe was het in Amsterdam? Het was super gezellig. Waar ben je geweest? Nou ja, we kwamen dus... Uh, ik zal helemaal van het begin vertellen. Want er was natuurlijk veel problemen met de treinen. Ik woon in Haarlem en uh, we zaten met een groep vrienden zaten we in de trein. <laughs> maar de een of andere maloot die heeft uh, de, volgende, de vorige trein die voor ons zat aan de uh, noodrem ja. getrokken. Dus die trein reed niet meer. Nou ja, dus wij moesten met z'n allen de truinen, en toen gingen we naar de Zuid, gingen we naar Schiphol. Oh, je bent niet via het spoor gegaan. Nee, dat, uh, <laughs> dat doe ik maar liever niet. <laughs> nee, toen zijn we naar, met de Zuid naar Schiphol gegaan, van Schiphol naar Amsterdam Zuid, en toen zijn we naar de stad gegaan. Maar het was uh, erg gezellig, we, zijn, uh, we hebben gelopen daar, en het einde, uiteindelijk kwamen we bij Museumplein aan, en daar draaide Chesto. En dat was zo, Museumplein zo geweldig. Museumplein was het bij uh, 38. Ja. Heb je ook andere mensen gezien? Ellen uh, Clark heb ik gezien, Carol Emerald. Sidney Samson, DJ, en Earthquake is een DJ duo. Klinkt helemaal uh, gezellig. Ja, dat was Ja, leuk. en Vijfdrui hadden we ook een eigen station, hè? Een eigen... Fijn ja, station. ja, dat was station Zuid, maar dat, ik ben... Ik ben je dat station gegaan, maar dat was niet echt uh, dat je denkt 538 dit en dat. Nee, maar dat daar stonden dan DJs en het feestteam ja, uh, ging naar uh, feesten. Ja. dus dat was wel. Uh, het feest heel, ging naar feesten. Nee, feestteam ging naar oh, feesten. Oh, feestteam, oké. Okay. En uh, tot slot over uh, koningendag en natuurlijk uh, ook hier in Zandvoort. Maar waarom is zo zeggen over die lopen over de treinsporen? Uh, Mensen hebben dat gedaan. Dat hebben ze het gedaan. Ook ja. En ook er was één, uh, ik hoorde dat van uh, iemand van het wapen van Zandvoort, dat er één treinstel was waar alle ramen van kapot waren. Shit. Dus ja, daarom was het trein, trein stilgelegd. Omdat het toch heel erg was, die Koningendag. Ik denk dat ze het volgend jaar ook heel anders zullen gaan doen. Uh, tot slot, Koningendag in Zandvoort. Was ook een groot succes. Natuurlijk eerst wat frips. Heel erg koud. En uh, ja. ik heb zelf op de vrijmarkt gestaan. Was uh, heel, uh, helemaal niet zo druk. Wat dus, uh, heb je hebt spullen verkocht? Ja, maar 30 euro. En wat had je op je, je, je, je, je mandje? Kraam. Kraampje. Ik had uh, heel veel verschillende spullen. vies van mijn oma. Maar ook porno-DVD's. Oh, die Goed verkocht <laughs> Nee, dus niet. <laughs> en, en op een gegeven moment loopt er een vrouwtje langs en dat is uh, heel erg grappig. En die ziet dat liggen, en we hadden expres dat de vieze kant van de DVD naar voren gedaan. En komt het vrouwtje, die draait hem zo om voor de kinderen. <laughs> ja, dat was wel heel erg leuk. Ja, maar ook ze vies, de, Ook normale DVD's, knuffels, echt allemaal oude ja. benden. Maar ja, 30 euro opgehaald, dat is toch leuk. En ja, daarna tuurlijk. ging ik draaien, natuurlijk op in de Haltestraat, daar waren veel meer DJ's natuurlijk, heel veel artiesten. Ik heb uh, Quincy gezien. Ik heb uh, dat meisje van Helder gezien. Ik heb de uh, uh, Joyce Meister Band of de Sweet Sixteen Band met Joyce Meister samen gezien. Ja. En uh, ja, onze Pascal was er natuurlijk ook bij, die er vandaag helaas niet is. Nee. En uh, ja, dus heel veel leuke dingen. We gaan snel denk ik, een plaatje draaien. We hadden het net ook even over hem, hè, Rudy. Over Jaapie, hè? Ja, Jaap heeft in een band gezeten. Ja, de, de Hermes House Band heeft hij gezeten. Dat was een paar jaar geleden. En uh, ja, we gaan even een plaatje draaien, Ja, en hierna... ...Atsilia Romley. niet hoor. Nee. U luistert nog steeds naar Entertainment Viewer en dit was uh, Bluff. Ja, het is een lekker mooi weer en uh, ja, ze zit lekker op het Vondelpark. <laughs> Niemand minder dan Etsilia Romlie. Hey. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Hoe is het met je? Nou, hartstikke goed. Ja? <laughs> ja, hartstikke zwanger en hartstikke goed. <laughs> ja. Zwanger natuurlijk, ja. Hoe gaat het ermee? Ja, erg goed. Ik moet erg wennen, want alles beweegt wat minder snel dan ik zou willen. <laughs> en uh, ik moet nu echt af toen mijn loopjes doen hè, dat ik denk, nou we moeten even wandelen, even de benen blijven bewegen. Ja. Dus, uh, nou ik train nog wel veel op, dus de beweging zit er gelukkig nog wel in. Maar uh, het gaat iets schroever ja. Hoe lang moet je nog? Tot augustus, dus ik moet nog even. Oh, oké, okay, ja. Ja, ja, maar ik ben een, een, een ik ben, Ja, ik hou van bewegen en dansen, dus het is voor mij even wennen. Ja, dat weten we. Hé, gisteren Koningendag, heb je ook nog opgetreden? Nee, ik heb de nacht opgetreden. Oké. Okay. En het was echt ontzettend leuk. Ik heb uh, in de Meervaart in Amsterdam opgetreden. Volle zaal, dat helemaal te gek. En, uh, en, uh, ja, en Koningin de Dag, uh, heb ik heerlijk uh, gewandeld. Het was alleen een beetje koud, e een beetje vroeg. Uh, en later uh, ja, heb ik een beetje gewandeld en uh, eigenlijk een feestje bij mij thuis gevierd. Ik denk net als ik de Black Queen was. <laughs> want uh, we waren allemaal vrienden op visite en iedereen die in het park, uh, want ik woonde vlakbij het Vondelpark. Dus okay. iedereen die, die hier aan het wandelen was, had een soort pitstop bij ons. Dus, uh, <laughs> Iedereen kwam dan even wat drinken en eten. Dus we waren echt ontzettend gezellig koningin de Gezellig. Heel erg leuk. Ga je wel met bevrijdingsdag optreden of ben je dan ook lekker aan het feesten? Nee, dan ben ik... Uh, uh, ik ben uh, dan aan het optreden. Vijf, ik heb het 5 mei... Nou, 5 mei concert. Stijken, uh, uh, bij de Amstel. Uh, zingend voor de koningin. Zo, dus dat is leuk. Dus dat, ja. wordt, uh, dat wordt heel spannend. Ik uh, ga het, uh, dinsdag repeteren in Maastricht. Met een heel orkest. En uh, ik uh, poep hem een beetje, want ik... Uh, <laughs> Ik moet een paar dingen doen die ik nooit eerder heb gedaan met uh, drie uh, twee uh, operazangeressen en een andere jongeman, Freek, die uh, de musical Joseph speelt. Oké, okay, ja. Het is een hele andere setting voor mij. Dus ik, uh, ik ben uh, heel erg benieuwd hoe dat zou gaan. Maar het wordt wel heel erg mooi. En moet je dan ook op een iets andere manier gaan zingen? Of doe je gewoon een beetje je eigen... Nou, ik heb een beetje gezocht in de sfeer. van Dat ik denk, nou, daar kan ik mezelf een beetje in vinden. <laughs> ik heb, ik, ik, ja, ik zing wel een nummer. Uh, ik moest wel uh, aan wat dingen rekening, mee rekening houden. Maar ik zing een nummer wat, ik, uh, wat, uh, wat gelukkig wel een beetje... Een beetje, denk ik wel, uh, ja, bij me kan passen. Maar ik ga niet heel erg... Linksaf hoor, maar. Ja ja. ja, ja. Nou, leuk. Ja, helemaal te gek. Op een uh, muzikaal gebied, ik denk, neemt aan dat je nu eventjes tijdelijk even rustig aan gaat doen. M maar zijn er al plannen voor uh, nieuwe nummers of uh, CD's? Ja, ik ben juist uh, niet echt rustig aan, aan het doen. Ik oh, doe dat oh. volgens mij wel. Maar uh, naast dat ik uh, nog veel aan het optreden ben, tot, uh, ik heb nog uh, veel optredens staan tot eind juni. En uh, begin juli, dan uh, moet ik echt stoppen. Yeah. Dan ga ik ook echt niks meer doen. Yeah. Maar uh, ik ben eigenlijk nu aan het voorbereiden. Want in 2011, in januari, ik begin mijn theatertour al. En dan heb ik... Uh... Het staan al dik 40 shows, dus ik moet eigenlijk uh, nu gaan bedenken wat ik ga doen. En we zijn nu uh, in de studio ook, uh, ik ben bezig met een Nederlandstalig project en ook een Engelstalig project, dus ik ben eigenlijk een beetje, uh, we kijken steeds wanneer mijn stem het doet, want af en toe uh, yeah. werkt mijn lichaam niet zo hard natuurlijk. Dus, uh, en dan gaan we snel de studio in en dan nemen we wat op en dan uh, ik ben ik eigenlijk aan het werk toch nog met uh, Nederlandstalige liedjes uh, opnieuw wat maken. En, uh, en daarnaast uh, een heel leuk Engels project wat aan de zijlijn ook een waar ik ja, mee bezig ben. Dus ik ben toch wel met leuke dingen bezig en met muziek, dus ik, uh, ja, nee, ik, ik, ik, ik zit nog niet echt stil, zeg maar. Hey, je, je kan de volgende vraag uh, verwachten. Jij hebt zelf meegedaan aan het Songfestival, hè? Ja. Uh, er is weer hoop poeha hè, over het liedje van Sineca, natuurlijk, of dat uh, nou geplagiaat is of niet. Toch. Wat vind je van al dat gezeur daar omheen? Want het Songfestival moet toch leuk zijn? Ja, weet je, dat, dat vind ik. Aan de ene kant vind ik gewoon, kijk, er zijn heel veel mensen die met de kritiek op. en die denken: ach, doe nou niet meer mee. want het gaat nergens meer over. en het is niet meer zoals vroeger. Maar uh, ja, god, ik denk dan weer: het is gewoon een evenement waar heel veel landen aan meedoen. en we moeten daar niet zo serieus heel, heel, ja, heel zwaar aan tillen. Het is gewoon een heel uh, leuk evenement waar, waar het leuk is dat een, uh, alle landen bij elkaar komen. Het enige wat wel natuurlijk jammer is. is dat de Oostbloklanden steeds meer worden. en waardoor je gewoon niet echt meer kans krijgt om er tussendoor te komen. Ja. Maar uh, ik vind wel dat, uh, ja, dat iedereen het niet zo zwaar... Nee, maar er is altijd ook met voetbal allemaal hele heftige ja. meningen erover. Terwijl ik denk, joh, ik uh, heb het met plezier gedaan. En zelfs voor de tweede keer, toen ik niet eens uh, uh, hele, ja, de finale haalde... heb ik me toch uh, uh, vermaakt en heb ik toch uh, daar iets proberen neer te zetten. Want het is toch altijd leuk als je voor je land uh, daar mag gaan staan... En dat zie ik. Ja, ik heb zoiets van. Ik heb zelf alleen geen mening over het liedje. Niet dat het mij. Het is sowieso mijn smaak niet. Maar nee. in de zin van. Het, er is gewoon geen pijl op te trekken. Ik dacht ook dat ik een liedje had wat helemaal te gek was. En het zou doen. En dat heeft het ook niet gedaan de tweede nee. keer. Dus ik ben de laatste die er wat over zegt. Ik heb zoiets van. Uh, volgens mij uh, wordt het alleen maar lachen als je de finale in komt. En uh, ik ga als ik tijd het Toch wel even stiekem kijken. Ik denk maar, dat iedereen dat wel stiekem doet. Ja, dat denk ik ook <laughs> ja, zo, want, uh, wel. Ja, toch wel, ja. Hoewel ik het wel, uh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het gewoon sowieso heel moeilijk vind. Het is niet meer allemaal je eigen taal, het is niet meer chic. het, het orkest is weg. Het is allemaal een beetje een carnaval, ja, ja. ik vind het allemaal ja. beter. Maar ik vind wel dat iedereen er niet zo, uh, ja, zo, zo moeilijk over moet doen. En dat meisje gaat gewoon, uh, doet aan iets mee wat ze hartstikke leuk vindt. En uh, ja, het is al wat spannend genoeg voor haar, dus ik vind het alleen maar erg dat er, uh... maar ja, goed, wie weet... Het ja, dus lacht daar iedereen straks uit. Dus het, uh... Maar stel dat Sineke laatste plaats eindigt. Vind je nog wel dat Nederland uh, moet meedoen? Sowieso. Ik vind sowieso dat Nederland uh, altijd gewoon mee moet blijven doen. Het is natuurlijk... Uh, maar het is alleen niet meer zo bijzonder misschien. Maar ik vind het altijd wel... Joh, het is een evenement. En als je eraan mee kan doen, dan moet je dat gewoon doen. Ja. Ik begrijp wel dat het uh, steeds meer geld kost. En het is allemaal natuurlijk... Hè? De andere kant is er ook. Wat veel mensen niet doorhebben. Het kost heel veel geld. En... Ja. en uh, heel veel mensen die dit liedjes maken, dat wordt ook steeds minder aantrekkelijk, omdat men denkt, ja, er gebeurt toch niks. En, uh, dus ja, alles wat er omheen gebeurt, dat wordt ook iets minder. Dus ik vind wel, uh, ja, dat we gewoon, uh, ja, als het nou een beetje eerlijker gaat, ja. de jury gewoon, en, uh, en daarnaast uh, mag het publiek wel hier en daar stemmen, maar die telt gewoon niet het zwaarst. Dan denk ik dat het op zich gewoon, het gewoon wel leuk is om eraan mee te doen. Dan heb je gewoon, net zoals hoe je elk jaar wel voetbaltoestanden hebt: heb je gewoon een songfestival voor de mensen die het leuk vinden. Ja. ja. Hele ja. goede woorden, moet ik zeggen. <laughs> Lang verhaal. <laughs> ja. heb, je, heb je nog wat te melden voor, uh, voor de toekomst, aan de luisteraars? Nou ja, toekomst, ik, uh, uh, ik popel om gewoon in het of theater in te gaan. Ik vind het het leukste wat er is en ik kan dat iedereen uh, me blijft volgen. Want uh, uh, uh, uh, ik zal altijd, uh, ja, al is het misschien niet uh, gelijk achter elkaar elk jaar, maar dan altijd wel even iets nieuws en iets leuks doen. En, uh, en, uh, en, uh, en ja, ik ben gewoon straks mama, dus daar verheug ik me ook het meest op. Dus in de toekomst uh, ik zal Etilia met een uh, klein hummeltje uh, rondlopen. Dat is ook wel weer grappig. En, uh, en uh, ja, ik hoop dat je in de, in de toekomst bedoelt eigenlijk met mezelf, want ik weet nou niet of dat de vraag was, bedoel je nou, bedoel je dat ik uh, over mezelf of heb je het over het songfestje van me steeds? Oh sorry, ik had het over jou. Oké, okay, goed, dan zitten we op de goede lijn. Ja, yeah. nee, maar, uh, nee, dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik over de toekomst nog kan zeggen, ja, dat ik het allemaal... Ja, ik blijf zingen, wat ik ook doe. Uh, ja. Ik geniet er nog steeds van. En, uh, en uh, ik verheug me op het theater. Dat is nou, het hartstikke leuk. Ja, we zijn ja. allebei uh, grote fan, mag ik wel zeggen, denk ik. Oh, lief. Ja, we, we ja. volgen je al heel lang, in ieder geval. Nou, mm. ja. ah, helemaal te gek. Maar je moet zeker naar mijn theatershow komen. Want dat wordt echt weer heel leuk. En, uh, ja, dat zijn we eigenlijk ook van plan. <laughs> nou, nou, je hebt wel drie keer gemist. Dus dit wordt de vierde keer. Ja. Ik uh, weet alleen nog niet wat ik precies ga doen. Dat ga ik echt nu deze dagen bedenken. En... Uh, en, uh, en, ja, en, en nieuwe, ja, nieuwe liedjes maken blijf ik altijd doen. Alleen, uh, uh, ja, het is natuurlijk allemaal wat moeilijker met downloads en het uh, uitbrengen van platen. Ja. Dus dat, uh, dat is iets wat misschien een langzamer uh, dingetje wordt. Maar hoe dan ook, ik blijf doorgaan en uh, mijn muziek maken en in het theater, uh, ja... In ieder geval, iedereen een beetje een stukje van mezelf uh, weer meegeeft. Ja, ja, in ieder geval, mooi. heel erg uh, bedankt uh, voor dit interview. En uh, denk ook aan het zwanger zijn en geniet daar vooral ook uh, van. Ja, hè? ja, ja, absoluut. En, oh, spannend. <laughs> en we gaan elkaar snel wel een keer spreken weer. Oh Okidoki. Heel erg bedankt. Hey, Dank je wel. Nou, geniet nog van de dag. Jij ook. Zelfde. <laughs> Doei. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik maar weet wat ik bedoel, oh, oh, oh. weet dat ik heel selectief ben. Dus ook niet zomaar naar je toe en jij zou moeten vechten voor mijn hart. Ben ik van jou. Als je me liefde geeft en kracht, als je geduldig op me wacht, als je voor altijd naar me lacht, dan ben ik van jou. Als je laat zien dat je me kent en voor me gaat de procent. Yeah, always on the bed Wel en laten zien dat ik je alles ben Verliezen. Als jij me voor me durft te kiezen, ga ik dan langs het avontuur lekker zo'n plaatje. Het zonschijn buiten is echt een zomerhit. Oh, Dit was Stevie Wonder en Sir Duke. Stevie Wonder natuurlijk een wereldberoemde zanger en uh, ja, werd na zijn geboorte blind. Ook al bekend, uh, hij treedt vaak op met een zonnebril. Hij werd in 1962 ontdekt en uh, kwam met zijn nummer Vingertips Uit. In de jaren zeventig uh, kreeg hij een ernstig ongeluk... waarbij hij zijn reuk en smaak zien verloor... Heel erg natuurlijk, omdat hij ook al blind was. Maar hij liet zich niet uh, van het veld slaan. En hij heeft nog meer vele hits gemaakt. Bijvoorbeeld I Wish, Superstition, Living for the City. En het heerlijke plaatje Isn't She Lovely. En dit was Sir Duke. En op 13 mei is het groot feest. Want er wordt Stevie Wonder 60 jaar. Hé, hey, dit is een van de grootste hits op dit moment. Dit wordt de zomer 2010. Alone Dance. I love. I love.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 Voor. Dat was Jeroen van der Boom met Voor de Zoveelste Keer. Het nummer dat nooit is uitgebracht op single. Wel jammer eigenlijk. Want ik denk dat het een hele grote hit was geweest. Nou, het gaat in ieder geval goed met Jeroen van der Boom. Binnenkort natuurlijk de toppers in de arena. Met vele grote artiesten. Misschien vertel ik je straks daar nog wat over. En dit is de nieuwe single van Direct. This is Who We Are. Ik vind hem in ieder geval lekker. De nieuwe van Direct, this is who we are. Ja, de Direct, een leuke band. Is dit al met die nieuwe zanger? Ja, ja dat is, hoe uh, heet die jongen nou? Ja, ik weet ik, niet meer, maar, weet maar weet dit, het is niet. dit is de uh, tweede hit na uh, dat vorige nummer. Nou, leuk. Schongen, ja, jongen, ik dus was net eventjes weg. Heb ja, je wel joust... verteld dat ik weg was? Uh, <laughs> heb ik niet verteld? Nee. Dat we, ik dacht Ze hebben het vast wel gemerkt, het is zo stil op de radio. Nee, uh, nee, ik was net was... eventjes bij een café in de Haltestraat. En uh, zij uh, hebben de shirtjes van 20 jaar CFM gesponsord. Ja, die heb ik ook. En uh, Ja, dat is hartstikke leuk. En daar werd een groepsfoto van gemaakt. En uh, ja, dat was wel heel erg leuk om uh, even mee te maken. Je zag een paar vrijwilligers maar. N niet alle 60 waren. Dat vond ik wel een beetje jammer. Hoeveel waren er totaal? Triest vind ik dit. Wat zeg je? Hoeveel waren er in totaal dan? Uh, uh, nou, ik, ik ga het eens zeggen, zo weinig. Zeven. Ik vind het echt heel jammer. Dat er heel, veel, heel, dat, niet, uh, dat er heel veel mensen zijn uitgenodigd, maar dat ze allemaal niet uh, kunnen. Right. En, uh, dat, nou, dat vind ik gewoon echt jammer. Je, je ziet gewoon echt gewoon, uh, dat, dat er maar beperkt mensen waren. Maar ja, hoe, uh, hoe minder mensen het ook waren, hebben we toch de leuke foto gemaakt door Jo van Nes en V. Leuk. Dat ik ook al had te denken heb stuntwezen. wat moeten we weer uh, Ja, wij waren toevallig van aan het uitzenden. Ja, en uh, ja, ik zit toch drie jaar bij CFM. En ja. ik denk van, ja, ik moet er even heen. Ja, dat is begrijpelijk. Um, dus uh, ja, dat uh, heel erg leuk. Binnenkort dus op TextTV de 20 jaar CFM foto. Hartstikke leuk. af aankomende maanden gaan we natuurlijk veel meer horen van CFM. Want we bestaan 20 jaar nog steeds. En dat betekent dus gewoon een jaar vol met feesten en partijen. En uh, ja, daar gaan wij ook natuurlijk voor zorgen met het entertainment. Zijn er nou studenten die het leuk vinden om entertainment voor jou in huis te hebben en dan beloven we dat er, die dan daar live komen. Tent. Wil je dat na zes, uur in jouw strand 70. En hoort natuurlijk bij. Nou, of eigenlijk entertainment for You... onder met heel veel leuke artiesten. Ja. En ze hebben zich al aangemeld toch tijdens de show. Patrick bijvoorbeeld of uh, de andere dus uh, ja. Leuk. Dat wordt en. Uh...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 Your love is gonna change me And now I can see every possibility mm. And somehow I know that it'll all turn up And you'll make me work so we can work to work it out And I promise you can't I give so much more than I get mm. I just haven't met you yet They say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 Just seven miss you yeah Mike replay op ZFM Weet, wat view. weet je wat altijd leuk is, hè? Het ja. is, het is gewoon hartjes mooi weer gewoon hè, op het Gaslijksplein en dan zie je daar gewoon allemaal toeristen naar, bij ons naar binnen kijken. Dat vind ik altijd hartstikke leuk met dat mooie weer. Dat is dat gezellig weer. is dat hè? Ja, dat is altijd leuk van het open raam. En weet je wat ook wel een keer leuk zou zijn als er een bekende artiest hier komt zingen en dan gewoon voor het raam en dan dat, we gewoon, dat er gewoon mensen staan te kijken hier gewoon met een box buiten. Dat is gewoon hartstikke leuk dat denk ik. Wel, dat is wel leuk. Maar dat he. kan ook bij kan ook on Tour he. Zandvoort.nl. Je kan net zo goed ook een andere gelegenheid zijn die graag wil dat CFM uh, bij jou komt draaien. Dat kan allemaal. Ga gewoon even naar www.zfmzandvoort.nl en mail aan mij natuurlijk, Roy. Roy wie kent hem niet? Hè? Wie kent hem niet? Hey, uh, ja, even een klein uh, nieuwtje. Vandaag de onvergetelijke zaterdag van Carlo en Irene. Vanaf uh, 8 uur bij, uh, bij uh, RTL4. En uh, ja, er komen er natuurlijk meteen alweer nieuwtjes over de presentaten naar buiten. Hè? En in dit geval Carlo Bossart. Ja, want die, gaat, uh, ja, die weigert te trouwen. <laughs> want Carlo uh, Bossart voert niets voor het huwelijk. Hij zegt, mijn vriend Harold en ik hoeven niet te trouwen... om elkaar te laten zien hoe gek we elkaar, op elkaar zijn... En, uh, nou ja, dat is eigenlijk niet waar. Want Carlo is al een keer getrouwd geweest, hè? Ja, met Irene Met Mort. Irene. Is natuurlijk, uh... Maar dat was een fake uh, opname natuurlijk bij Telekids. Ik heb net even een klein fragmentje nog zitten terugkijken. Ik krijg helemaal dat Telekids gevoel weer terug. Ik ben, ik ben altijd zo fan van Carlo en Irene geweest. Ik heb dat nooit echt gezien. Maar ik ben ook... Uh... Een paar jongeren, ja. Ja, dat is dus waar. Ik weet niet, uh, ik heb, ik misschien heb je het al, toen je kleine, ietsje klein, ja. te klein was om te kijken, heb je misschien een vleugje meegekregen. Maar het was altijd zo leuk. Telekids. Altijd uh, om uh, half negen, negen uur je bed uit. Ging de buis aan. Lekker voor de buis met Telekids. En dat was een soort live for you, maar dan op een kinderlijke manier. Ja. Het was gewoon geweldig. Ja, nou ja, dus, het is uh, wel een. Uh, wel een leuk programma. Ja, en nu heb je... Ja, Telekip is een heel leuk programma, en nu heb je van Carlo nu natuurlijk de tv-kantiner, die echt loopt als een Dat wordt zo goed nagedaan, hè. Ja, Elke week verbaatst ik. ik. heb een klein stukje Jensen, ja, dat hoorde ik. Ik ga het vanmiddag even terugkijken. Ja, op, ik vond Carlo vanavond. niet op Jensen lijken, maar wel op pa Jan Paparazzi. Hij, hij leek er zo op op Jan, <laughs> Jan Paparazzi. Echt niet normaal hoe dat ging. Ik heb vorige week ook gezegd, die John de Mol doet ze ook zo goed na, hè. Ja, dat en, en uh, gisteren, Mart's vorige meet. week, heeft John een commentaar erop gegeven, hè, want uh, ja. John is ook uh, natuurlijk producent van de ongeveer. Onge Onvergetelijke Zaterdag. En um, ja, van Lotto is dat. En um, ja, hij, hoe hij het vertelde dat hij dat heel raar vond om naar zichzelf te kijken. Want hij vindt het ook lijken. Dus. En natuurlijk uh, Erik van Tuin, vorige week een ik. niet. Ja, sorry. maar <laughs> Ja, nee, dat het... was vorige week. Hè? Dat, dat deed hij ook heel erg leuk. Dat, ik... deed, dat doet hij goed hoor. Maar... Uh... Gewoon 1,5 miljoen kijkers heeft de TV-kantine. En dat is gewoon meer dan X-Factor. Ja, nou ja, gisteren was het, uh, heeft de X-Factor weer gewonnen. Hè? Ja? Ja, 1,6. Oh, 1,6. Maar okay. ik heb wel, als ik naar Erik van Tijn zit te kijken. Ja, ik, dan kan heb ik, wel naar, van... ik kan er niet meer naar kijken. Ja. Oh, en dan denk ik denk toch altijd aan de TV-kantine. Ja, dat, dat heb ik namelijk wel, ja. Nou ja, ik ga maar even terugkijken, denk ik. Of oh ja, vandaag een is een dag hè? Is dat vandaag? Dat is vandaag! Oh, wat leuk. Wat een schande, luik. jongen. Ik heb we zouden vandaag van van onze Gerard Joling dag doen. Dat meen je niet. Dat hebben we afgesproken. Dat hebben we afgesproken, ja. Oh. Wat een schande. Wat hij is uh, 50 geworden, natuurlijk. Ja, hij is gisteren 50 geworden. Hij heeft het niet uh, groot gevierd. Omdat hij het allemaal bullshit uh, vond. En hij vindt het ook niet leuk om 50 te zijn, geloof ik. Maar uh, ja, en hij zit 25 jaar in het vak. Dus uh, de helft van zijn leven zit hij gewoon in het vak. Ja, en uh, op SBS van, is vandaag een uh, hele... ...hele dag door Gerard Joling... Uh, ...gemaakt, zeg maar. En even kijken, hoor. Om half negen... Is het, ...staat de finale van Move Like Michael Jackson. Nou, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Te ja, maar dat presenteert hij. Ja, dat presenteert hij. En uh, nou ja, na de finale staat Show eveneens eveneens een teken van Gerard Joling. En dat is inclusief uh, een interview... En natuurlijk met felicitaties van bekende Ja, maar weet je wat ik zo raar vind? Ik, ik, ik heb hem toen gesproken hè? bij uh, dat feest van Alex. Dat was al vorig jaar weer. Yeah. Dat, was heel, dat was ook heel erg leuk om mee te maken. Toen weet hij ook een beetje stug tegen ons. Maar dat maakt niet uit. Maar, maar toen, ah, dat viel toch toen mee? Vroeg, ik vond dat hij op een leuke manier uh, toen vroeg, aansprak. Toen, vroeg, uh, toen vroegen wij ook even buiten de microfoon om. Van, uh, hoe zit dat nou met je real life hè? En toen zei hij van, ja, ja en nee, we zijn nog in een gesprek. En, zo. en ik vind dit dan de dag dat je die Relief zo van buiten moet gooien. Ja, ik vind dat Gerard een beetje veel doet. Ja, Gerard is overroelend. Hij, hij, hij, hij, ik denk dat het ook zijn kop kost af en toe. Een move like Michael Jackson loopt niet. Het loopt ook niet, maar nou... hij doet... Het was ook voorspeld door uh, een, een uh, uh, ja, voorspeller het begin van het jaar worden altijd de showbiz wordt voorspeld. En er werd ook voorspeld dat Gerard Joling problemen met zijn gezondheid zou krijgen. Ja. En dat hij dit jaar heel veel zou gaan doen. Mm -hmm. Ook omdat hij natuurlijk 50 werd. En dan komen een aantal uh, concertreeksen weer aan. De toppers de, uh, Deze maand, het is alweer 1 mei, de ja, dag, dag van de arbeid. Teken. De dag van de arbeid. En uh, ik zie iedereen... Nou, uh... ah, dat is niet is waar. Ze zonnen. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, we gaan lekker een plaatje draaien. En uh, op naar het uh, nieuws natuurlijk hier op CFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren naar het tweede uur natuurlijk. Met, ook met Showbiz Nieuws met Popstar Henry. En uh, ja, we gaan nog uh, heel veel meer bespreken natuurlijk. Nou, Tijdens deze Entertainment for You.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 Want ik schreeuw het van de daken dat ik jou...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 De betogers weigerden de stokken die ze bij zich hadden in te leveren. Daarop verbood de politie de demonstratie en begon de betogers uiteen te drijven. In Nijmegen liep een 1 mei betoging uit de hand in het Kronenburgpark. Enkele van de ruim 200 betogers gooiden stenen naar de politie. De mobiele eenheid greep in, er werden enkele aanhoudingen verricht.